Los meer zet je steeds voor A. Ah, je ziet blazen. de blaas. Feest, want daarvan houden ze het meest. Knapje een, een drankje en veel lol. Daarvan gaan ze uit een bol. We dansen dan tot in de macht. Worden moe en slapen zacht. De volgende dag weer vroeg op. En voelen ons dan een zouten drop. Maar ja, we moeten weer aan de slag. Een nieuw geluid, een nieuwe dag. En als het werk weer is gedaan... Met zijn kat Asrael, alle smurven in paniek Dus opeens uit die muziek Cargamel de tovenaar Is en blijft een groot gevaar. Ook al komt het altijd goed Zijn wraak blijft altijd goed. En het is uit met Cargamel Dan opeens gaat de bel Het is weer tijd